Screaming shout <laughs> Presidential party No one wants to dance Looking for a new star We're yeah. yeah. gonna get it, up, get it up.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 See ya! Yeah. Middag, Middag. tussen drie en vijf. En 5. De grootste hits van Europa. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. In de Euro Breakdown op CFL. ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Studenten en jongerenorganisaties... ...zei ze duidelijkheid over de langstudeerboete. CDA-lijsttrekker van Haarsma Buma zei gisteren... ...dat hij van de boete af wil... ...waardoor er geen kamermeerderheid meer voor is... De jongerenorganisaties zeggen dat ze er nu niets meer van snappen. Ze willen weten waar ze aan toe zijn. Wel of geen langstudeerboete, wel of geen sociaal leenstelsel. De jongeren willen dat de Kamer terugkomt van recess om over de langstudeerboete te stemmen, zodat studenten niet te dupe worden van een onzeker politiek klimaat. De marechaussee heeft gisteravond een bromfietser van de A2 gehaald. Het was een Belg van 36. Hij reed in de buurt van IJsden in Limburg met een passagier achterop... en dat bleek een Algerijn zonder papieren te zijn. De twee waren onderweg van de Belgische grens naar Maastricht. De Belg is opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Bij zijn aanhouding werd hij agressief. Hij vernielde de motorkap van de surveillanceauto. Ook de Algerijn zit vast. De Universiteit Utrecht is voor de tiende keer op rij uit de bus gekomen als beste Nederlandse.